Mariette Krol met het NOS Journaal. De dode man van 18 die gisteren werd gevonden... op het terrein van de Zwarte Cross in de Achterhoek... is niet het slachtoffer van een misdrijf, meldt de politie. Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande. De man werd gevonden op de camping van het festival... en komt waarschijnlijk uit de buurt. Voor getuigen en betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld. 50 plus heeft de manager van zijn partijbureau ontslagen omdat ze bereid was een gift van 15.000 euro aan contant geld aan te nemen. Partijen zijn verplicht om giften van meer dan 4500 euro openbaar te maken. De 50-plus-manager liep tegen de lamp. omdat de gulle gever een journalist van de Telegraaf was. Die wilde weten of de politieke partijen zich wel aan de regels houden. Een aantal partijen gaf het advies het geld te doneren via een stichting. of bijvoorbeeld de donatie te verdelen over meerdere jaren. Het dodental van de hevige moesonregens in Zuid-Azië is opgelopen naar 152. In de, staat, in de Indiaanse staat Assam zijn bijna 5 miljoen mensen getroffen door overstromingen. Tienduizenden mensen hebben geen huis meer... en bivakkeren in opvangkampen die in allerijl door de overheid zijn ingericht. Vakantiegangers kunnen beter geen olijfboompjes of lavendelplantjes uit het buitenland meenemen. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit omdat de planten de Xylella-bacterie kunnen dragen. Die komt in Zuid-Europa veel voor en planten kunnen daaraan doodgaan. En Sari van Veenendaal speelt komend seizoen bij Atletico Madrid, de kampioen van Spanje. De kiepster werd begin deze maand met Oranje tweede op het wereldkampioenschap... en werd er uitgeroepen tot beste kiepster van het toernooi. Van Veenendaal komt over van Arsenal in Londen... waar ze het afgelopen seizoen geen basisplaats had... Het weer vanmiddag kans op pittige regenbuien, soms met onweer, hagel en windstoten. In het oosten en zuiden ook zon, het is 22 tot 28 graden. Vanaf vanavond op de meeste plaatsen droog en morgen met 21 tot 26 graden iets minder warm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Does lief? Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zeni-Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Don't have time een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij 5FM. De Bobby Shops uit 1985 en Let It Swing. Ja, de eerste overwinning voor uh, Noorwegen tijdens het uh, Eurovisie Songfestival. Met deze plaats. Goedemiddag uh, Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. Ja, goedemiddag Rob, we zijn er weer. Drie uur live vanaf de Tolweg 10A. Het Mediapark Zandvoort. Zo me staat. En het zonnetje schijnt, dus en, wat willen we nou nog meer? Het zonnetje schijnt, het is prachtig weer. Blijft het zo of wordt het anders? U hoort het straks allemaal tijdens het uh, Zandvoortse weerbericht om half drie. Genoeg evenementen, ook dit weekend weer. Uh, maar allereerst even alvast gemeld dat de zomermarkt... die gepland was vanmiddag om vanaf 12 uur tot 6 uur... Uh, die gaat niet door vanwege de sterke wi uh, windsnelheden. Maar daarover zometeen tijdens Zandvoort nieuws in het kort meer. We hebben wel een internationaal freestyle frisbee toernooi. Dat, is, dat wordt verspeeld ter hoogte van, op het strand ter hoogte van het NH-hotel. En we hebben twee dagen racen, de DNRT zomeravondcompetitie. Nou, die avond kan u weglaten, want we racen al de, vanaf 9 uur vanmorgen tot 6 uur vanavond. En morgen is er zelfs de 10 uur endurance race van het DNRT, de Dutch-Nederlands Racing Team. Dagen. Als u uh, naar races wil gaan kijken la en laagdrempelig, dan uh, bent u van harte welkom dit weekend op het circuit Zandvoort. En vanavond natuurlijk uh, het muziekfestival Zandvoort Dancing in the Streets. Ja, bedoel, dat gaat weer mooi worden. Het weer een en al activiteiten. Wat gaan we verder doen? Nou, de vaste luisteraars weten het. Uh, rond de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En uh, de, de, we doen dat deze keer tot eind juli, om het zo maar te zeggen, want anders ben ik een half uur bezig. Want er is natuurlijk zoveel te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. weerbericht, zoals gezegd, rond de klok van half drie. Het gedicht van de week, ik ben er al uit, alleen uh, jij nog niet waarschijnlijk. Dus jij mag straks even uh, gaan kijken welke dat gaat worden. Blijft een verrassing. Het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf. En het dier van de week, om half vijf, die luistert naar de naam Coco. Er zijn allemaal relatief weinig honden in het asiel. Maar in daarentegen heel veel katten op dit moment. Dus vandaar dat we okay. deze week een kat Coco... ...in de aanbieding hebben als dier van de week. Zoals gezegd, kwart over twee, Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier en toen nog Pit Report. Er zijn drie grote evenementen die wij voor u proberen te volgen. En dat is allereerst natuurlijk de Tour de France. Vandaag de 14e etappe van Tarbe naar de top van de Tour Malais. En dat is een 19 kilometer lange klim aan het eind van deze 14e etappe. Een prachtige etappe is het vandaag. Dan hebben we nog golf. En dan hebben we het over het open golf. Uh, en uh, dat wordt verspeeld in Ierland. Uh, Joost Luiten heeft de kut gehaald. Net op het nippertje. Maar hij is dit weekend bij. Ook daar wellicht meer nieuws over. En natuurlijk, dit weekend wordt er gereest op het circuit Assen. Ja, u hoort het goed, op het circuit Assen. De Duitse Tourwagen Meisters. Vandaag de eerste race, die is momenteel aan de gang. En morgen race 2. En daar planst het op dit moment. Nog wel. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Het gaat weer een feest worden op de radio. Jazeker. De komende drie uur, Zandvoort op zaterdag... met het laatste nieuws uit Zandvoort en uiteraard alle sportactiviteiten. We houden ze voor je in de gaten tussen 2 en 5. aflevering van uh, Softboard op zaterdag. Begonnen wij met uh, de Bobby Sox uit uh, 85 met uh, Let It Swing. En erachteraan hoor je deze ook een plaat uit de jaren 80 trouwens. Patty Austin en uh, Narada Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. Ja, we zaten aan het begin uh, van deze uitzending al helemaal in het uh, Songfestival. Breng mij op het volgende plaatje. Ook weer uh, zo'n uh, Songfestival plaats. En volgens mij heeft hij uh, gezorgd dat het uh, Zo'n festival wat anders ging klinken. Een mega-groot hit voor Lorraine. Hier is Euphoria. ...om deze single weer eens te draaien. Je Lorraine en Euphoria. 17 over 2 is Een Goedemiddag. Welkom bij Zondvoort op zaterdag. En we hebben het nieuws in het kort voor je. Nou, allereerst even actueel. De zomermarkt die vandaag gehouden zal worden op het boulevard. De fauvage van 12 tot 6 uur is vanwege de harde wind afgelast. Dus mocht u die plannen hebben om vanmiddag naar heen te gaan. Vandaag lukt dat niet, want uh, ze hebben in goed onderling overleg besloten... om uh, deze niet door te laten gaan, uh, uh, gezien de windkracht 7 die er zou waaien. Maar wees u gerust, op 3, 10 en 17 augustus komt de zomermarkt... wederom op het boulevard de Fauvage. In Zandvoort is de eerste Ierse kunstenaar Fergus Mulvaney... uitgeroepen tot het nieuwe Europees kampioen Zandsculpturen... Hij volgt hiermee de Spaanse Sergio Ramirez op. Van 8 tot en met 14 juli hebben de carvers uit verschillende Europese landen zich gestort. Uh, het creëren van een schitterende sculptuur. Passend bij het centrale thema 75 jaar vrijheid. En uh, Het EK Zandsculpturen werd in 2019 voor de 8e volgende jaar in Zandvoort georganiseerd. Het EK en het aansluitende Zandsculpturenfestival trekken jaarlijks duizenden mensen naar Zandvoort, die ieder met eigen ogen de ongelooflijk gedetailleerde beelden wil bekijken. De zes vrijheidsmonumenten van Zand zijn nog tot eind oktober te bewonderen. Van de winnaars van het EK Zandsculpturen 2017 en 2018 zijn schaalmodellen vervaardigd die in de zeereep aan de boulevard Bernard zijn geplaatst. Deze replica's zijn een geschenk aan het dorp van de stichting Strandkorrels... waarin een aantal ondernemers met een zandvoorts hart zich hebben verenigd. Het idee van de zandkorrels was om de vereeuwiging van de sculpturen... twee jaar lang te verzorgen en te financieren... waarna anderen de traditie voort zouden zetten. We hoopten en we rekenen er ook een beetje op dat de gemeente het idee zou oppikken... en onderbrengen in het totaalpakket van het EK Zandsculpturen. Al onze pogingen om met de wethouder Verheij in gesprek te komen... zijn tot op heden echter te vergeefs geweest... Ook bereiken ons berichten dat er op ambtelijk niveau de nodige weerstand bestaat tegen het idee. Aldus Stichting Zandkorrels. Navraag leert uh, dat de wethouder sinds enige tijd op de hoogte is van de wens uh, om met haar in gesprek te gaan. Zij neemt het serieus en een gesprek met Zandkorrels zal er dus zeker komen. Van enige ambtelijke weerstand is haar niets bekend. Stichting Zandkorrels speelt nu met de gedachte om een afwachting van wat komen gaat... het winnende sculptuur van dit jaar toch maar vast te laten scannen en digitaal veilig te stellen. Het wildrooster aan het begin van het fietspad van de Zandvoort... naar Noordwijk aan de noordwestelijke rand van de Amsterdams Waterleiding Duinen... Wordt in de, werd in de week van 15 juli verwijderd. De, het wildrooster moest voorkomen dat damherten over het fietspad de duinen uit kunnen... maar afgelopen winter is een extra hek van 800 meter geplaatst. Met de komst van dit hek is het rooster niet meer nodig. Inwoners Maarten Keislaar en John Daalhuizen hebben daarom gevraagd het rooster te verwijderen. Hiermee wordt voorkomen dat herten zich verwonden aan het rooster. Ze breken hun poot als ze in een wildrooster vast blijven zitten of worden aangevallen door een loslopende hond. In de meeste gevallen schakelt de politie dan een jager in om het hert af te schieten. De komende tijd houden de boswachters van Waternet en John Daalhuizen de hertenbuggeleider de nieuwe situatie in de gaten. Het rooster wordt teruggeplaatst als blijkt dat er toch veel damherten via deze plek het duimgebied uitgaan. Vanaf maandag 29 juli staat Zandvoort weer geheel in het teken van Pride at the Beach. Tijdens deze, drie, tijdens deze derde editie vinden er veel leuke evenementen plaats, waaronder Queen of the Beach. Na het succes van vorig jaar is het tijd voor de tweede editie. Het mega grote podium op het Gasthuisplein wordt gevuld met een fantastische line-up... geheel in het teken van de verkiezing Queen of the Beach 2019. Vijf kandidaten doen dit jaar mee aan Queen of the Beach. De organisatie heeft leuke optredens geregeld op een mooi podium. Zo zal de bekende radio-dj Barry Paf gaan draaien. De voice-deelnemers Robin Tingen en Edward van der Tolen optreden op, een op... en zangeres Bonnie Sinclair laat u lekker meezingen. Voor een hapje en een drankje kunt u terecht op het horecaplein. Het evenement vindt plaats om vier, vanaf 4 uur op het Gasthuisplein die 29 juli. En het bestuur van Pride at the Beach is bijzonder blij met het bestuur van de NS om voor Pride at the Beach twee extra treinen in te zetten. Deze zullen op maandag 29 juli om 1 uur en half twee vertrekken vanuit Amsterdam richting Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert Volgende week dus uh, groot feest met Pride at the Beach. Maar ook vandaag wat we hebben. Dancing in the streets. Dancing down the street. Gotta move your feet. Go and dancing down the street. Het wordt vanavond weer voetjes van de straat. Tijdens Dancing in the Streets. Het festival wat vanavond plaatsvindt vanaf een uur of acht. In het centrum van Zandvoort. vier podia. Eentje op het Gasthuisplein en drie in de Hotestraat. meer verklap ik er niet over. Want dat hoor je straks om half vier van Albert-Jan. In de evenementenagenda. Dancing in the Streets vanaf acht uur vanavond. Groot feest in het centrum. En uh, het weer gaat uh, mooi worden. Ja, 7 uur, 8 uur. Daar, daar twijfel ik nog een beetje op. Op de poster staat 7 uur en uh, in mijn bericht staat uh, 8 uur. Dus kijk maar even. Het wordt gewoon uh, sowieso uh, gezellig. Dus zometeen het weerbericht voor uh, de komende dagen. Hoor je ook uh, wat voor weer het vanavond gaat worden. En volgens mij gaat het best wel goed zijn. Dan heb ik ineens een pluutje nodig. Dus. Een gezellig festival vanavond uh, in het centrum. Na deze plaat van uh, Elton, uh, nee, van uh, Survivor... gaan we de, de, uiteraard uh, het weerbericht horen met Albert-Jan. Hier is The Eye of the Tiger. Betere muziek hoor je op uh, zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Dat was Piver uh, en The Eye of the Tiger. Ja, van de week met het weerbericht bezig geweest... bij het plaatsen van de berichten over in de streets. Graatje of 20 en een zonnetje. Uh, ben benieuwd of dat uit gaat komen. Zie je de Laat maar horen, Albert-Jan. Nou, het was uh, bewolkt met buien. En vanmiddag uh, was er zelfs wel de kans op onweer... Desondanks wordt het 23 graden. Vanaf morgen blijft het droog en wordt het steeds warmer. Morgen wordt het 23 en maandag zelfs 26 graden. En van dinsdag tot en met donderdag is het zelfs tropisch warm. Het was op deze zaterdagmorgen bewolkt en vanuit het westen volgen buien met kans op regen in korte tijd. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt vandaag naar een graad of 23. Vanavond en vannacht. Vanavond is het natuurlijk belangrijk voor Dancing in de streets is het droog met een flinke opklaringen. Lokaal ontstaat nevel of een mistbank en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen schijnt de zon flink, maar in de middag verschijnt er zelfs wat sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt opnieuw een graad of 23. En maandag schijnt ook de zon, maar opnieuw is de sluierbewolking zichtbaar. De temperatuur wordt hoger en stijgt naar een zomerse 26 graden. De rest van de week schijnt de zon flink en wordt het heet. Dinsdag tot met donderdag worden tropische dagen met temperaturen schrikt u niet... van 31 tot 33 graden in de regio. Wat? En vanaf vrijdag gelukkig neemt de buienkans toe... en wordt het gelijk, geleidelijk minder heet. Al dus Rico Schreuder. Had je het nou over ruim 30 graden, Albertje? Juist. Ongelooflijk. Smeen. Smeen. Van de week dus prachtig weer. Daar gaan we met z'n allen van genieten. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl en, en hier is Eshort en Simpson And For love's sake Each mistake Learn try Run away. Run, away. Run away It was no time to play We, build it, We build, it build it up And build it up And build it up And now it's time Ook weer een geweldige classic uit de jaren 80. Aswet en Simpson was dat en solid as a rock. Ja, we gaan even naar het Duitse grondgebied in Assen, Albert-Jan. Ja, klopt. Want ik zie dat de DTM inmiddels gefinished is. Ja, de eerste race is inderdaad ge gefinished. Ze zijn gestart achter de safety car, want het hoosde en het kwam met bakken naar beneden. Uh, dus de eerste drie rondes hebben ze achter de safety car gereden. Uh, Slecht nieuws voor Robin Freins, want hij rijdt niet alleen in de E-formule, maar, maar ook in de DTM. Hij maakte een slippert en kwam naast de baan terecht. En zijn achterkant van de auto werd ermee dermate beschadigd dat hij in de pits kon, naar de pits kon rijden en daar kon blijven. Maar de eerste race, morgen is natuurlijk race, race 2, is gewonnen door Carl Wietman, gevolgd door Ivan Muller. En uh, op de derde plaats Rast. Dus Frijns uitgeschakeld. Mag misschien morgen kans nummer 2. Oké, okay, nou uh, laten we hopen dat het dan met uh, Robin Frijns uh, uh, wat uh, beter gaat. Tot zover het nieuws over de DTM. Ja, ik moet er nog een beetje aan wennen. In Assen. Nou, die beelden uit Zandvoort zagen er toch wel mooier uit hoor. Als de DTM begon. Zandvoort is er een hele zomer lang. met de radio en TV en uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder des van de Brian Adams en I'm Gonna Run To You. Yeah! Het is 10 minuten over half 3. Zandvoort, een goede middag, goede zaterdagmiddag. En voor de mensen die de herhaling beluisteren, goede maandagmiddag. Want maandag tussen 2 en 5 worden we herhaald. En we hebben het over frisbee, want. Ja, wat heb je daarover te melden? Ik heb er overal wat over te melden. Nee, luisteraars en kijkers. Dit weekend is namelijk op het strand tegenover het Palace Hotel... alweer de 17e editie van het internationale freestyle frisbee toernooi... Amsterdam Plaats. Bij freestyle frisbee wordt zowel acrobatische, atletische... als artistieke toeren uitgehaald met de frisbee. En dat levert natuurlijk spectaculaire plaatjes op voor het publiek. De organisatie ontvangt circa 25 deelnemers. Uit de Verenigde Staten, Tsjechië, Noorwegen, Italië, Groot-Brittannië, Zwitserland, België, Duitsland en natuurlijk ook Nederland. Vanmiddag om 1 uur verzamelden de spelers zich op het strand ter hoogte van het Palace Hotel voor een briefing. En de rest van de dag zal er worden gejamd. Wat neerkomt op vrijblijvend samenspelen en experimenteren. Een soort vrije training als het ware. En morgen zal er wederom vanaf 1 uur worden gejamd. En zal er aan het eind van de middag een competitief toernooi worden afgewerkt. Daarbij spelen telkens gelijktijdig twee deelnemers... die in samenspel de frisbee zo spectaculair mogelijk in de lucht proberen te houden. De jurering gebeurt door, overigens door de andere deelnemers... Dus vandaag uh, vanmiddag en morgenmiddag vanaf 1 uur. Freestyle frisbee toernooi ter hoogte van het Palace Hotel op het strand. Geweldig. En uh, mocht je in de gelegenheid zijn, uh, ga daar uiteraard even een kijkje nemen. Er is altijd wel wat te beleven hier in Sanford. En hier is Pieter Ellen.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 When my baby smiles at me the shine all up top of my life Easily You know that's just not me but I tell Pieter Allen en Ico to Rio. Ja, een oude zomerrit. En van de oude zomerrit gaan we naar de nieuwe. Hier is Signorita. Oh tussen 7 en 9 dan hoor je ze weer de 40 beste plaats van Europa in de hitlijst van CFM, de Euro Breakdown. En ook deze staat daarin uiteraard genoteerd, de zomerhit van dit moment, Sean Mendes en Camilla Cabello en Signorita. Ja, en van Senorita gaan wij naar de Van Spijkstraat. Ja, bewoners van de Zandvoortse Van Spijkstraat zijn een petitie gestart vanwege de onveilige verkeerssituatie in hun straat. Regelmatig zien ze automobilisten voorbij scheuren terwijl de snelheidslimiet 30 km per uur is. Ook de inrichting van de straat leidt tot veel onduidelijkheid, zo ondervinden ze bijna dagelijks. Sanne en Maaike zijn buurvrouwen in de Spijkstraat en zijn het razende verkeer voor hun deur meer dan zat. Ze rijden soms wel 100 en inderdaad ook op een vrijdagochtendrein minimaal de helft een stuk harder dan de toegestane 30 km per uur. De petitie in veilige Van Spijkstraat voor Iedereen is inmiddels 129 keer getekend. De buurvrouwen streven naar 250 handtekeningen. Onze collega's van NH Nieuws gingen bij de dames langs. Ze zijn het helemaal zat. De bewoners van de Van Spijkstraat in Zandvoort hebben het idee dat de Formule 1 races nu al zijn begonnen. En wel recht voor hun deur. Ja, ik uh, heb mensen met 100 km per uur voorbij zien rijden. Ja. Ja. En dat terwijl je hier 30 mag. Ja. ja, je mag hier 30 km per uur, maar ze rijden gemiddeld 100. Met in de straat waar kinderen spelen, honden, dieren, mensen proberen te fietsen, uh, voor toerisme, alles. Ook Jesse vindt het levensgevaarlijk. Zijn maatje Beer is pas nog in de straat doodgereden. Ja, hij is naar buiten gegaan, toen zie twee 2 over 12 is hij overgereden. Ja? Nou, dat is wat triest zeg. Ja. Ik was wel verdrietig denk ik. Ja, heel erg. Te veel katten hebben we al langs de straat zien liggen en horen kapot gereden worden. En het is niet alleen de snelheid. Ook de inrichting van de weg maakt het vaak lastig voor de automobilisten. Het uh, is heel onduidelijk. Het is tweerichtingsverkeer. Uh, mensen yeah. weten niet wie voorrang heeft. Uh, Terwijl het heel smal is. Ja, het is smal. En als het druk is, dan ontstaan er ook vechtpartijen, ruzies... Uh, ja, omdat ze uh, elkaar daar geen voorrang willen geven. Zij worden bijna... Oh, nee, valt mee. Hij kwam heel hard aanrijden. <laughs> ja, valt mee. Uh, nou, die bosjes die, die zorgen er eigenlijk voor dat het juist nog onoverzichtelijker wordt. Want de, de kinderen spelen erachter en die ja, kunnen als kind reageren en zo oversteken. Dus die bosjes mogen wat ons betreft... Uh, lager. Lager. Sanne en Maaike zijn nu een petitie gestart voor een veiligere weg. En hopen dat dat de gemeente zal bewegen om hun straat een stuk veiliger te maken. En tot die tijd kijkt Jesse nog maar een paar keer extra naar links en naar rechts. Oké, okay, tot zover deze reputatie over de Van Spijkstraat. Jou wel bekend waarschijnlijk, uh, Albert uh, Ja, komt mij heel, heel bekend voor. Ja, hè? ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Hey, klopt, ik, be ik begrijp het ook wel. Uh, ik, begrijp, ik begrijp de dames, laat ik het zo maar zeggen. Ik bedoel, uh, er zijn links en rechts daarnaast... Er moet gewoon naar gekeken worden. 30 is de maximum snelheid, dat is een, dat is een prioriteit. En er rijdt geen één de auto, rijdt er 30. Ja, die taxiauto die net bij rijdt, toevallig wel. Maar het merendeel rijdt harder dan, dan, dan 30. De, de, de stoep is relatief breed, ja. maar is geen fietspad. En ik heb menige bekende Zandpoorten daar menigmaal gebruik van zien maken. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh... Nou, in ieder geval uh, werk aan de winkel uh, daar op de Van Spijkstraat. Ik heb er nog nooit iemand honderd uh, zien rijden. Als je daar 100 rijdt, dan ben je echt een uh, megacoureur, hoor. Echt waar. Kom het keer Met een tegenligger Kom een keer logeren, kan je het zien. Ja, echt waar. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, een beetje sterk. Earth the Fire is hier. Boogie van de Lens. Dat was Earth Fire en de Boogie Wonderlands. Wil je ook de uh, petitie tekenen trouwens van, de, van Spijkstraat? Ga dan naar uh, www.petitie24.nl... en zoek op de petitie een veilige van Spijkstraat voor iedereen. En teken uh, de, positie, uh, de petitie van de dames uh, over een uh, veilige van Spijkstraat. Nou, het is alweer bijna drie uur. Dat betekent dat we opgaan naar het nieuws en uh, weer van... Uh, uh, drie uur en dan zijn we nog uh, twee uur lang bij je terug.